Gert Kluik met het NOS Journaal. Vandaag moet duidelijk worden of de onderhandelaars kunnen. Gisteren werd het overleg tussen VVD, CDA en PVV voortijdig afgebroken. PVV-leider Wilders zou het definitief mee hebben willen stoppen, maar zich door premier Rutte hebben laten overhalen om er nog een nachtje over te slapen. Straks om tien uur komen de onderhandelaars weer bij elkaar.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 In het Surinaamse parlement is toch een meerderheid voor amnestie voor de verdachten van de decembermoorden. Ook de coalitiepartij van Paul Somohadjo steunt de amnestiewet. Somohadjo zegt dat hij rust wil in Suriname. Het parlement bespreekt de wet morgen achter gesloten deuren en maandag in het openbaar. Het weer vanuit het noorden toenemende bewolking, bijna overal droog en het wordt vanmiddag 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 125 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 7 kilometer. A7 Hoorden richting Zaandam voor het knooppunt Zaandam 5. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 4 kilometer. A9 ook maar Amstelveen. Tussen Bevenwijk en knooppunt Raads op 6. Op de A10 de ring noord tussen Schellingwouden en Diemen 5 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 4. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht-West 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knopen Debrechtseplein 4. A27 Breda richting Utrecht voor het knopen Lunette 4 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Utrecht-Noord 4 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht tussen amersfoort Vathorst en Amersfoort 6. A28 verderop bij Soesterberg nog eens 4 kilometer. A44 Wassenaar richting Amsterdam tussen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 Ik moet wel lachen, we gaan er langzaam weer in terug, zegt hij dan, zo'n regisseur. Ja. Toch geweldig, hè? Ja. ja Want we waren helemaal niet langzaam bezig. We waren alweer hartstikke druk aan het voorbespreken uh, met Harry Hobo en met Agnes Berkemeijer. Uh, jij hebt een hele grote titel, voorzitter, stichting Natuurbelang Amsterdamse jongen jongen dat is echt een hele mond vol. Ja, dat ja, is een hele mond vol. <laughs> Welkom. Dankjewel. Um, we gaan het hebben over Goeien. een grote testwandeling en we hebben uh, heel even gekeken naar de kaarten die men thuis niet kan zien. Maar daar gaan we het ook zo nog even over hebben. Uh,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 Dat is dus de dienstweg, eigenlijk. Die loopt van de oase naar de Zandvoortse ja. langs het water. Dat is echt het oude plan. En het, uh, wij vinden dat schandalig dat men de oude plan weer oppakt. Want uh, er is een klankgroep geweest die heeft allerlei alternatieven bekeken. Nou, het eerste alternatief is uh, naar de Pudermont geweest omdat de natuurtoets uitwees dat er te veel natuur ging. Dus dat alternatief kon niet worden uitgevoerd. Nou, maar de klankgroep had ook een tweede alternatief. Ja. Nou, dat wordt helemaal niet meer bekeken. Men gaat gelijk terug naar de oorspronkelijke plannen, de dienstweg. Daar wordt toch wel nu juridisch onderzoek mee gedaan. Door de provincie. Waarom gaat men terug?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 men een boekje heeft uitgebracht, een hele studie zelfs. Dat is een mm -hmm. kleurrijke boekje met de prachtige, Ja, machtige gereken, weldruk, Precies. Ja. En daarin vond men dat het, het fietspad over de recroduct, maar direct op de het laan moest aansluiten. Ja. Ja. En uh, dan verder, uh, maar uh, de vogelzangswegenschijn volgend. En men vond dat zo'n goed plan. Uh, dat plan is geïnteresseerd door de provincie en waternet in alle partijen. Ja. Dat men dat uh, ja, heel mooi weergegeeft. En men heeft daar laaiend over, over wat voor recreatieve meerwaarde heeft. Als je van dat ecoduct meteen de zanderslaan op kan. En dus niet hoef oversteken, maar gewoon kan doorfietsen. En dat waren toen de plannen. En toen vier maanden later werd het geïntroduceerd aan iedereen. Toen ja. moest het door de waterlijn duinen heen. Dus er is in die vier maanden iets gebeurd. Iemand kreeg een helder ingenting. Iemand liefde. heeft ergens ja. een belang. Er is, er is natuurlijk een, een, een, een bewonersgroep bezig geweest. En dat uh, concentreerde zich in Bentveld bij de Bramelaan. Ja. Klodamen men uh, er van zag komen dat daar een heleboel, ja. fietsers een heleboel, ja. dat, dat daardoor zou gefietst gaan worden ja, klopt. en die hebben misschien ook wel invloed ja, die hebben het, het, het alternatief van de klankbordgroep eigenlijk, uh, ja, die, die hebben zeker niet wat uitgeoefend, mm -hmm. maar er is een natuurtoets geweest er is een koorslak gevonden, ja. er is veel grijsduin wat verloren gaat, dus die route is inderdaad niet echt makkelijk uit te voeren, maar koorslakken worden wel eens verplaatst dus dat, dat, dat hoor je wel eens, dus dat wordt hier niet gedaan dus je kan misschien om het grijs duin heen fietsen met een bochtje, dus ja. er is eigenlijk allemaal geen onderzoek naar gedaan er, er zijn dus best wel alternatieven. Ja, maar eigenlijk... ja, maar eigenlijk... willen, willen jullie terug naar de tweede alternatief? Nou, we willen eigenlijk naar het, nee, nog nee, nieuw. Het, die wordt nooit nog de volgensangste weg.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 heeft heel veel punten gekregen. Even punten als de, hoe hij ze nou bestudeert. Ja. Door de duinen. Uh, hij heeft allerlei voordelen. Hij is om andere zeer goed, nou, betaalbaar uit te voeren. Hij is recreatief leuk. Geen enkel probleem. En wat ook een belangrijk punt in deze is, is dat uh, altijd geschermd is met de subsidie van Europa, dat die eist dat je door de duinen gaat. Ja, dat is betreft onzin gebleken. Wij hebben contact gehad met uh, de EFRO, uh, de Europese Unie, de uh, managementautoriteit is dat dan. deze meneer heeft mij toch echt verteld, het staat totaal op, uh, op band allemaal, uh, dat het hem niet uitmaakt waar hij loopt. Als hij maar reactief is. En dat reactief zijnde dat is beoor aan ter beoordeling van de provincie. Je okay, moet zelf een route reactief noemen. Hij moet natuurlijk niet langs snel sneller lopen zo, Maar nee, als het nee. een leuke route is, dan is het echt geen probleem voor de Europese Unie. Wat je eigenlijk uh, uh, zou willen en suggereert, is dat je die vogels langs de weg aanpakt, daar een mooi breed fietspad in ja, je je hebt, En dan kom je links uit op uh, Leeuwenrikkelaan ja, en dan ga je de zand van toe. En dan, dat fietspad over die reproductie is dan eigenlijk een beetje onzin aan het worden. Ja, dat ligt aan waar je... Ja, nou ja, als je eroverheen komt, kan je natuurlijk al meteen de zand van toe. En, ja. nou je kan misschien een fietspad ook... Tevenen. Dan kan je alleen dingen over denken, natuurlijk. Hoe je dat gaat aanpakken. Nou ja, je, je kan, je kan er, er best een fietspad overheen uh, maken, alleen je moet je afvragen of, of ze het leuk in nou ja, Je kan dan vanuit de standwoord zijn over het ecoduct gelijk naar het noorden toe. Je ja, okay. hebt ja, bijvoorbeeld ook de trambaan, langs de Zandvoortse je De oude aanpakken, Die waar hekjes weggaan, dat je het leuker maakt voor fietsers. Ja. en Dan zeg je, dan heb je een heleboel winst. Dan heb je een leuke route. Echt wel, een, een route waar ik ook graag mm -hmm. zou fietsen. Dan laat je de duin hoe het is. Uh, want je Net hier een kaart gezien ik heb ja. meegenomen. Nou, die komt uit die knelpuntennota. Die is eigenlijk uh, door de fietsbond gemaakt in opdracht van de provincie Noord-Holland. Een heel dik boek met honderden knelpunten. Volgens ons weg wordt daar genoemd in de top 10, maar daar staat onder andere ook zo'n deel van de waterlijnduinen bij. En de fietsbond is zo aardig geweest om grote van alle handelpaar daar te bestemmen als ontbrekende schakels. Kortom, dat moet een fietspad worden. Ja, hun wens, hun diepste ja, ja, ja. harte wens. En het leuk om eens te kijken wat ze echt willen. Nou, dit willen ze blijkbaar. En een machtige lobbypartij als de fietsersbond, waar ik echt respect heb, trouwens, want ze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 dat je de angst hebt dat het gewoon een presidentwerking heeft, het ja. eerste fietspad. Wat, wat zij dus eigenlijk zien, en wat ik op die kaart heel snel gezien heb, is dat elk een fietspad gaat worden. Om het even botweg te zeggen. Als je het botweg zo zegt, ja. dan wel. En nou, dat... alle, alle beloftes ten spijt van we gaan, uh, het blijft misschien bij dit ene fietspad. Nou, uh... Daar hebben jullie uh, angstige vermoeden nou, over. Nou, de nieuwe beheervisie, die wordt dus donderdag aanstaande ja. goedgekeurd. gekeurd, althans uh, volgende week donderdag 29ste in Amsterdam, of niet goed mm -hmm. gekeurd, dan wordt die ter behandeling genomen. Uh, die, die aardesfeer van recreatie uit, water, het is eigenlijk 100 jaar natuurbelang eh, voornamelijk natuur en recreëren mag maar natuur heeft ja. voorrang, is eigenlijk helemaal omgezwaaid, van recreëren is heel belangrijk voor ons, we moeten de mensen trekken uh, onlogisch, want het is allemaal een heel druk gebied met mm. 800.000 uh, kaartjes die per jaar ja. gekocht worden um, dan zie je ook in die staat ook alles kan, dat wordt er gewoon genoemd nou alles kan kun je breed zien, maar het is toch wel waar, uh, ondernemers plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten wow. daar hebben ze het over duimbestjes en leuke dingetjes maar ja. dat is toch ook een term, nou ondernemers in een gebied, aan de ronde moeten we Recreatie worden versterkt. Randen hoe het ja. weten in randen, een meter, tien meter, een kilometer. Uh, dus dat aardem dat sfeer, die paal on onaardig is. Je maakt er, je maakt er een recreatietuin van. Nou ja, ja dat, dat kan dat heel snel gebeuren. Te Tenminste, dat ademde dan uit. Je ja, absoluut. Ja. ja, absoluut. Ja, en het is, is een goed. boekje ook met leuke ah, foto's van de spillende mensen en ja. zo. Nou ja, en, uh, ja. Maar ja het, is, het, het is natuurlijk een water-windgebied, dat is uh, dat is één. Ja. Uh -huh. Maar twee is het, en dat doet Gerard ons ook uh, toe. Het is ook een, een, een, een heel een heel mooi natuurgebied heel waar, belangrijk. Je, ja. waar je lekker moet kunnen wandelen en doen. Nou, en dat er nou, 800. is 800.000 kaarsenkogel. Ja, dat is natuurlijk. Het is al heel druk op zondag. Dat weet je ja, wel als je is, komt. Het blijft, het blijft een heel uniek gebied voor ja. Nederland. Het is het enige gebied waar je echt gewoon de blik op het ongestoord kunt wandelen. Ja. En uh, het, dat, dat, dat, de provincie of dat wie dan ook, ja, mensen die voorstander zijn van zo'n fietspad door de duinen, ja. zeggen van ja, maar er moet gewoon meer recreatie zijn. Wandelen is ook recreatie. En op deze manier is er gewoon vreselijk veel behoefte aan. En ik denk gewoon als je eenmaal fietsen gaat toelaten, dat je dan een hele grote groep mensen die gewoon puur van de natuur houden, van de rust, van ongestoord genieten. Dan vreselijk maar inderdaad... Even, uh, even op een bankje zitten ja. en naar de stilte luisteren is dan niet meer. Nou, dat, dat ja, dat, was. Nou, dat ja. is het Maar goed, ook gezien het, het tijdschema uh, moet ik toch naar, die water, naar de, ja, de, de protestwandeling. Ja, de protestwandeling ja? Ja, protestwand is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Um, het doel van de protestwandeling ja. is...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 Um, wij hopen de politiek. Kijk, zoals het nu ligt, uh, ligt het heel gevoelig. Er ja. uh, is een grote aanwijzing dat het plan misschien wel degelijk wordt goedgekeurd. Uh, ja. Maar gaan jullie inspreken of... Ja, absoluut. Maar dat, okay. Kijk, oh. het zoals inspreken is een, een laatste secondenbewijs van spreken. Ja, ja, ja. Uh, het gebeurt er allemaal voor. Ja. En wij zien ook de politici nog uh, maandag na de wandeling. Uh, we nog contact met ze. Lopen de politici mee van de, van de stad. Nou, ik zal ze nog bellen. Ik heb uh, gelukkig veel 06-nummers van ze, dus dat is altijd <laughs> heel erg prettig. <laughs> we maar, hebben de video weer. Die ja, dat scannen we wel een <laughs> beetje daar. Um, maar goed... Um, we hebben maandag ook een rondleiding in de duinen met een aantal okay. politici. Maar ook dan zie je weer de grote partij laten afweten. Ja. Dat is altijd heel jammer. De voorpartijen. Oh, ja. ja, de grote jongens. En juist de juiste kleintjes die komen wel, maar ja, die brengen weinig gewicht ja. in de schaal natuurlijk. Ja, je moet ze allemaal zien overtuigen. Ja, maar goed, die protestwandeling is dus half drie, hè? dat heb ik net gezegd. In gang, half drie morgen. Uh, ja, ingaan. Okay. Nou, het is eigenlijk half drie tot drie is een, een soort uh, ver verzamelen en dan gaan we wat uh, ludieke acties doen. Oké, okay. dat we pers uh, ook blij tenslotten, want dat is wel belangrijk, die komt natuurlijk. En om drie starten we echt die wandeling. En we zullen een deel van de wandeling doen, want het is al tamelijk laat, natuurlijk. Van het fietspad. Dan kunnen mensen zien hoe mooi het daar nu nog is. Maar het is dus essentieel dat mensen komen. Het is echt niet 5 voor 12, het is 1 voor 12 eigenlijk. De laatste, laatste kans. Als je in het TV met twee wandelaars bent, dan steek je niet aan natuurlijk, Dus je moet echt gewoon helpen hebben. Kunnen ze niet iets slims doen dat ze dat verdedigen? Ja, Hoeveel mensen verwachten Zeg je Maar wat ik bedoel, je wil natuurlijk wel indruk maken, daar moet je mensen voor hebben. Ja, en die komen er ook. We zien nu op. Uh, november 2009 hebben we ook een dergelijke wandeling gehad omdat het toen ja. inderdaad heel erg ook speelde toen zijn er, nou ik denk 500 mensen geweest het was een fantastische wandeling, het was een groot succes oké okay. en we hopen hetzelfde aantal ja. minimaal weer, uh, weer te hebben morgen het leeft op twitter, hè? we kunnen op ons op worden het de bericht dat het een wandeling is we hebben net iemand gezien ik ga ze nou niet noemen, die is beleidsmedewerker van natuurmonumenten. die heeft Die, ons bericht, die heeft zelfs geretwitten dat betekent dat hij dus de achter staat met voorbehoud, maar hij is een beleidsmedewerker en Natuurmonument is de grote het ja, ja, ja. is heel belangrijk. Uh, vinden we vinden het leuk. Uh, we denken toch, als heel de... ja, is het heel woord, wordt, is er een parkeerprobleem natuurlijk. Ja, Dat is jammer, maar helaas. Aan de overkant is nog plek. Ja, en, het... en mensen vinden het belangrijk. Het punt is juist dat ze moeilijk bij elkaar te krijgen zijn, die wandelaars. Terwijl ze het bijna allemaal super belangrijk vinden. Dus dat is ons probleem ook. We kunnen ja. heel veel mensen bereiken via e-mail en ja, via nieuwsbrief. Maar het... er zijn er nog veel meer die het niet weten. Ah ja, er is hier nu bekendheid aangegeven. het nou, wij, gaan, wij gaan met de nieuwe uh, en gaat ga ik verder als aarde uh, dus Bloemendaal Heemsteden kan meeluisteren. Oh geweldig. Dus, uh, we gaan het zien. Leuk, Lijden, uh, morgen bij jullie uh, duinwandeling komt in de oase. Ja, Alles Half drie. Half drie. Ik, ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. Mooi weer. Heb je al kijk ik naar buiten. Ja, heerlijk. geweldig. Dankjewel. Agnes, Harry bedankt. Dankjewel. Voor een muziekje. Ja, uh, hot chocolate met Emma.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 Ja, we gaan er weer langzaam in. We gaan er dat, dat betekent schuiven open, ja. schuiven dicht. Precies. Tegenover mij zit. Zeg, zeg het dus. Uit. Zeg het dus meer. Nou, ik ben even aan nadenken. Dag. Dag. het nadenken. Het begint met een hulpverlenersjas. Vervolgens een verkeersregelaarvest. Je bent ook nog voorzitter. Je doet straks ook nog een programma uh, oud Zandvoort. En dat waarschijnlijk is. ga je vanmiddag weer verkeersregelen. Ja, klopt. Ja. Een druk dagje. dagje. Maar gezellig en leuk. Ja. Mooi weer. Ja. Precies. Het is echt Het is, uh, de... het is, uh, het is ons dorpverhaal hè. Dit. Precies.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 te voeren. Organisaties bah. kunnen een klus aanmelden bij NL Doet. Daar krijgen ze ook geld voor. Maximaal 500 euro. Ja. Uh, nou, dat betekent dat je de verfgang kan kopen of kwasten of wat dan ook. Maar er moet wel vrijwilligers komen. Ja. Nou, dat wordt dan op een uh, website gezet. Het komt uit van het Oranje Fonds. Oranje Fonds die financiert het allemaal. Ja. Dat was het cadeau van de koninklijke vrouw, de prins uh, de Alexander van het huwelijk. Ja. En uh, die kunnen dan uh, hun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 Ik heb van computers. Dus die is daar een ochtend bezig geweest om die computer op te schonen. Hij werkt hier. Dus, geweldig. Iedereen blij. Ik wil even, ik wil even terug naar uh, de grote clusters van, van jobs. De jobs in Zandvoort. Hè? Je noemt dezelfde... Dus uh, ja, ik praat uit uit hè? je praat Thomas Huis in Zandvoort. Je Stel een stelletje uit je mouw, maar hoe, hoe wordt dat geconcentreerd? Waar heb je dat vandaan? Er staat al op de website. NL doet, ah, En daar kom je al die klussen tegen. Okay. En ik hoorde neer dat de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 naar beneden toe en deed de spelletjes mee. Leuk. En iedereen ging met een bloemetje van de Lions Club weer naar de kamer toe. Ah. Het was genieten. Het is natuurlijk niet alleen, uh, want je zegt zelf ik heb een heleboel vrijwilligers nodig. Ja. Uh, je kan het natuurlijk niet alleen met de Lions doen. Nee, daarom zeg want, ik ook. aan die anderen? Gewoon ja. bellen. Om bellen en, en, en uitnodigen uh. van uh, Ellen, jij lijkt me een hele aardige vrijwilligers. Jij kan heel veel spelletjes, doen. spelletjes <laughs> doen. Kom maar. Nou, Anders ombergen met zijn partner, ook met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 die super enthousiast zijn Die allemaal naar afloop Naar me toe kwamen en zeiden van Eigenlijk jammer dat dit maar één keer per jaar is Eigenlijk zou je dit vaker moeten doen uh, ja, Maar ja, dat ja gaat, Nu gaat, de, de dan gaat het op een gegeven moment Ook weer punt over gaat er af, hè? Maar bij huizen en Duinen bijvoorbeeld Die bewoners die zeiden van Eigenlijk zouden we elke maand zo'n feestje willen hebben uh, nou, dat is Met een glaasje advocaat Uiteraard Er was één een man eh, Mag ik wel zeggen van een jaar of 94. En die zag een van onze vrijwilligers die Een hele mooie dame. En die zei ik kan moeilijk lopen. Wil je mij helpen? Die is drie uur aan de arm meegeweest en zei op een gegeven moment kom je naar afloop bij mij een glaasje op de kamer drinken? Toen zei ze, ja maar daar loopt mijn man. Oh, nou, laat dan maar zitten. Het, uh... <laughs> het was genieten. Het was echt genieten. Het is, dus dat, het dat is de... echt een heel uh, druk weekend geweest. en NL doet. Uh, ja. Al die heesters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 Waar je voor het doet. Ja, dat blijkt, het blijkt toch wel wat je dan zelf ook zegt, maar het is, het is, uh, het is niet constant terugkeren. Het is gewoon één keer per jaar, Pats, dan gebeurt er boel en dan vind je ze wel. Ja, die, precies, die, die dan komen ze ja. in. Vandaag weer. Aan de ja, jaar weer. Uh, Dank aan alle vrijwilligers, hè? want ja. zonder deze mensen wordt het heel arm in Zandvoort. Hoor. Er, wordt er niks, uh, niks. Nou ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Uh, als alle vrijwilligers gewoon een dag zouden blijven zitten, gebeurt er helemaal niks meer in Zandvoort. Ja. Vandaar dat Zandvoort ook gezegend is met een heleboel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 It's a heartache.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 in een kader kunnen brengen, zodat we stabiel naar buiten staan en niet echt een, een, wat, een, een mierenhoop. Wat, wat, wat verwacht je van al die groepen? Uh... Nou, ten eerste, wat ons verwachting, niet ik, ons verwachting is dat uh, wij daardoor beter specifieker op de problemen in de buurt in kunnen gaan. Want er zijn niet alleen in de buurten Park Duinwijk en Nieuw-Noord, eh, Oud-Noord uh, problemen, maar ook in het centrum en in het Zuid, Stamford Zuid en de Admiralenbuurt en nou ja, noem maar op. Er zijn specifieke problemen die dus een beetje overboord gegooid zijn of geen aandacht aan geschenkt werden.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 parkeerregime en vervolgens ja. komen we uiteindelijk... in de straat terecht. Ja, precies. <laughs> um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 werd eigenlijk dan gegeven moment met de punten neergezet van nou het gaat nu in en het kost ons even geld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 Niet. Nee. En die, die inloopavond, uh, daar is een datum voor of moet die nog uh, ja. komen? Nou, nee, nee, nee. Het is allemaal heel laat gecommuniceerd. Maar we hebben dus uh, gisteren dus de brief op de mat gekregen. De inloopavond is aanstaande woensdag, 28 maart. Uh, in het hotel Center Park. De ruimtes weet ik nu even niet uit mijn hoofd. Er zijn twee ruimtes. Nou, het is om de beat factory of een van de zalen boven wil worden, maar... En, um, en... de um... De? De wit. Het wordt in de witzaal.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 dus dat scheelt zo'n heel stuk. Ja, geen, geen ronde tafels zonder wethouder natuurlijk. <laughs> ja. um, nee, inloopavond. Ge is de inloopavond. Inloop, inloop inloopavond. inloopavond. Gezien ja. de zaal, ja. verwacht men een heleboel.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 We doen weer een stukje muziek. Roy!